Nolf, een roman van Thornton Wilder tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 16. Het vervolg van de geschiedenis van Nino. Mino, een 23-jarige Italiaanse jongen die zijn voeten op jeugdige leeftijd heeft verloren bij een treinongeval, is een leerling van Ted. En wat moet Ted hem leren? De aanleiding is dan te lezen. En verder hoopt Ted hem duidelijk te maken dat hij zich geen zorgen moet maken over zijn toekomst. En niet bang moet zijn omdat hij invalide is nooit een lief meisje te zullen vinden. Ted heeft een etentje georganiseerd. Het gezelschap bestaat uit zijn vriend Bodo, Nino en Rosa, Ninos zusje namelijk, en de twee vriendinnen van Rosa, Vilumena en Anjeze. Iedereen was prompt op tijd. Maar meer dan prompt waren Mino en Rosa, zodat niemand getuige was van de rolstoel. Vervolgens arriveerde Ted en vlak na hem Bodo Stams. En toen de meisjes Avontino, de twee zusjes. Filomena en Agnese leken op elkaar als twee druppels water. En o, oh, o, oh, wat waren ze mooi! Agnese droeg een trouwring. Ze heette mevrouw Robert O'Brien. Ze was weduwe. Haar man was een onderofficier van de marine geweest en drie jaar tevoren tijdens de oorlog op zee gebleven. Dat stelde iedereen aan elkaar voor. We noemen elkaar allemaal bij de voornaam. Bodo, jouw naam vind ik leuk. Ik weet zeker dat mama je erg aardig zou vinden. Oh, bedankt voor het compliment, Filomena. Maar ja, mama houdt het meest van Mino, omdat hij alles weet. Ik mag jullie een geheim van Mino vertellen. Mino gaat trouwen. Ja, natuurlijk gaat Mino trouwen, wij allemaal trouwens. Nee, nu nog niet. Het geheim is dat hij een paar gezelschapsspelen heeft uitgevonden. En die zullen net zo populair worden als Maillon. En daar gaat hij een smakgeld geld mee verdienen. Oh, maar dat wil je ons toch niet vergeten, hè, Mino? Nee, nee. Nee, dan nog een geheim. Hij is begonnen een paar laarzen te ontwerpen voor zichzelf. Hij kan die bergen beklimmen, schaatsen rijden en dansen. En, en als je dan rijk bent, Mino, dan geef je Philomena een nieuwe naaimachine die niet telkens weer kapot gaat. Ja, en aan Jezus mag zangles nemen bij Maestro del Valle. En Rosa krijgt een broche van turquoise omdat ze in juli geboren is. En wat geef je Ted? Nou, ik zou willen dat Mino ons uitnodigt op de eerste augustus van het volgend jaar. Zelfde plaats, zelfde vrienden, zelfde eten, zelfde vriendschap. Uitstaande. Amen. Goed, goed. Ik beloof het. Ik beloof <laughs> het. Ik geloof dat je die meneer kent die daar in de hoek zit. Hij hey, kijkt naar je. Ja, waarachtig zegt dat Hillary Jones, de sportleraar. Met wie zit hij daar? Hè? Oh, dat is een vrouw Raquel. Ze is Joods-Italiaans en de beste vriendin van Agnès. Toen Ted's gasten vertrokken waren, ging hij naar Hillary Jones toe om hem de hand te schudden. Tets, mag ik je mevrouw Rakele voorstellen? Hoe maakt u het, mevrouw? Ik hoor net dat u een goede vriendin bent van Agnese. Mag ik u wat vragen? Hè? Maar natuurlijk, meneer. Wat wilt u weten? Het is, uh, het is geen gewone nieuwsgierigheid, gelooft u me. Ik, uh, ik weet dat de man van Agnese op zee verdronken is, maar ik heb het gevoel dat er meer is dat haar ongelukkig maakt. Heb ik gelijk? Het was verschrikkelijk. Niemand spreekt er ooit een woord over. Oh, eh, ik me niet kwalijk, hè. Het spijt me dat ik erover begonnen ben. Er is geen enkele reden waarom ik niet zou mogen weten. We zijn allemaal dol op haar. En ook op haar schattige kleine zoontje. Zeg jij het maar, Hillary. Nee, vertel jij het alsjeblieft, eh, Rachele. Haar man maakte deel uit van de bemanning van een onderzeer. Ze voerde in de buurt van Labrador. Ze zijn op een rif gelopen en het ijs waarin ze gevangen zaten begon de onderzeeën te vermorselen. Mm -hmm. Ze hebben de waterdichte schotten laten zakken. Ze hadden nog een tijd zuurstof, maar ze konden er niet uit. Ze hadden geen voedsel. Er werd natuurlijk met vliegtuigen naar hen gezocht. En toen het eisen verplaatste, werden ze gevonden. De lichamen zijn geborgen. Bobby ligt door het Marinekerkhof hier. Ja, nou, bedankt. Wel bedankt voor het vertrouwen. De zondag daarop ging Ted op bezoek bij Hillary Jones, zijn vrouw Ragele en hun dochtertje Linda. Hij was verbaasd in een hoek van de kamer een zogenaamde cottage piano te zien staan. Eentje waar de hoogste en de laagste octaaf aan ontbreekt. Speel je piano, Ragele? Oh ja, ze speelt heel goed, maar ze zingt ook heel mooi. Hmm. Meestal komt dan Jezus op zondagmiddag met kleine Johnny. Dat vind je toch niet vervelend? Nee, in We zingen duetten. We hebben alle twee les van Maisel de Wallet. Anjeze kwam met de vierjarige Johnny. Het was een aardig kereltje dat thuis vast veel praatjes had, maar zoals alle vaderloze kinderen was hij heel timide in het gezelschap van volwassen mannen. Na de thee zongen de twee vriendinnen duetten van Mendelssohn en een stuk van Bergolesi Stabat Mater. Eerst samen, maar later ook met de kinderen erbij. Het was een feest. Toen het bezoek ten einde was, bracht Ted, Anjeze en Johnny naar huis. Ik denk dat Maestro Devaler grote plannen met je heeft, hè? Ja, dat is zo. Hij heeft me regelmatig lessen aangeboden zonder dat ik ervoor hoef te betalen. Hmm. Maar het ontbreekt me aan de lust daartoe. Ik heb geen ambitie. Geen ambitie? Nee. Johnny en de muziek, dat houdt me op de been. Maar meer, nee. Ja... De oorlog het heeft zoveel jonge weduwen achtergelaten. Ja, maar er zijn enkele bijzonderheden aan de dood van mijn man... waar ik met niemand over kan praten. Niet met Rosa en Rakele... en zelfs niet met mijn moeder of Filomena. Alsjeblieft, praat er maar niet over. Zo, we zijn er. Heb jij er bij Mino op aangedrongen om een zaterdag mee het lunchje te nemen? Nee hoor, nee. Nog voor ik jullie kende heb ik hem aangeraden om zo nu en dan eens een meisje mee uit eten te nemen... en bij voorkeur verschillende meisjes zodat hij eens wat meer kennis en vrienden of vriendinnen krijgt. Hij zit te veel thuis. Vind je ook niet? Ik heb hem gezegd dat ik zo'n invitatie de volgende keer niet meer aan kan nemen. Ik bewonder Mino, net als wij allemaal. Maar om regelmatig met hem gezien te worden in een openbare gelegenheid... dat is niet zoals het hoort. Ach, ja, dat spijt me. Beth, ik ben heel ongelukkig. Ik ben zelfs niet in staat tot vriendschap. Ik doe maar alsof. Annie ze blijf alsjeblieft doen alsof. Doe het voor Johnny... Ik bedoel niet dat je moet uitgaan met Mino, maar we kunnen elkaar toch allemaal zo af en toe eens ontmoeten? Ik weet dat Bodo een picknick wil organiseren voor ons. En ik weet ook dat hij jou en Mino erbij wil. Anjeze, ik ken de ondraaglijke last niet die op jou drukt. Maar denk aan het kind. Zijn leven begint pas. Bedankt dat je ons naar huis hebt gebracht. Maar ja, ik wil Mino graag weer ontmoeten als er andere mensen bij zijn. Dag Ted, tot ziens. Tot ziens, Anjeze. Gerk had om half acht met Bodo afgesproken in de kroeg, want hij moest hem dringend spreken. Wat is er aan de hand, Ed? Oh, ik heb nu iets heel serieus aan de hand, Bodo. Ik zal het kort maken. Ken jij de Ugolino-passage in Dante? Dat verhaal van die graaf die van de honger zijn eigen kinderen opat. Mm -hmm. Herinner jij je Agnese nog? Mm -hmm. Haar man is omgekomen in een onderzeeën. Ah. Misschien zijn die mannen binnen een paar dagen gestikt door gebrek aan zuurstof. En uh, misschien hebben ze nog een week geleefd zonder dat er voedsel was. Ja. Uiteindelijk is die boot losgehaald uit het ijs. Hmm. Bodo, denk jij dat het departement van marine aan de weduwen en de familie van deze slachtoffers meedeelt wat ze gevonden hebben? Nou, als het gruwelijk was wat ze gevonden hebben, dan denk ik van niet. Weet je, de veronderstellingen wat ze misschien wel hebben aangetroffen maken aan Jezus leven tot een hel. Overigens heeft ze er geen idee van dat ik weet wat er zo kwelt. Toen liep ik ze zegt dat ze denkt aan dingen waarover ze met niemand praten kan. Nou, als iemand het zegt, betekent het meestal dat je er toch naar verlangt om het aan iemand te vertellen. Mm -hmm. Mino heeft er al een paar keer mee uit eten gevraagd, maar nu zegt ze dat ze zijn uitnodigingen niet meer kan aannemen. Mm. Alleen, vind jij Mino geen prima vent? Ja, maar rachtig wel. Nou, ik wil bij een picknick bij zonsondergang houden, aanstaande zondag op Brenton's Point. Heb je tijd om ook te komen tussen vijf en acht? Mm. Ja, Ik denk dat dat wel lukt. Ik zorg voor de champagne, de sandwiches en het dessert. En wil jij als ridder van de twee koppige adelaar bij ons zijn en je auto lenen? Jij, Agnese en Mino voorin en ik ga in de kattenbak met de ijs en met de jou. <laughs> Bodo, ik wil niet optreden als gast hier. Wil jij dat doen, zogenaamd? Helemaal niet, wat denk je wel? Ik ben de gast hier. Ik heb altijd flesjes champagne in de kelder. Ik breng een klein draagbaar keukentje mee en een warme schotel met iets lekkers. Oh, het idee is van jou, dat is genoeg. Meer hoeft niet. Ik doe de rest. De grote dag brak aan. Het was stralend weer. Bodo had twee opvallbare tafels meegebracht en neergezet en schitterend gedekt. Ik heb twee keer in mijn leven champagne gedronken. Als die spumante, Op het huwelijksfeest van mijn broer... En daarvoor, toen jij trouwde aan Jezus... Toen was je pas vijftien jaar, Mino. <laughs> kan jij je Robert nog herinneren? Oh ja, ik, ik bewonderde hem. kreeg hij speciaal verlof van de marine voor zijn huwelijk. Hij had verlofdagen opgespaard. We zijn naar New York geweest. En we hebben wel drie opera's gezien. Omdat hij wist dat ik zo dol ben op muziek. We zijn naar de dierentuin gegaan. En zelfs naar Coney Island, Fred Park. <laughs> dat was de enige, Mino. Ja, aan Jezus. Ja. Ted, wat is Bodor aan het doen? Ik kook iets lekkers aan Jeze. Dat duurt nog wel even. Neem nog maar een glas champagne. Ik ben bang dat ik tipsy word. Maar zo sterk is het niet, hoor. Zeg Heeft Maestro Del Valle je ook een lied geleerd dat je a kunt zingen? En seizoen. Karel nieuw zo mooi en puur als een zwaan die over het water glijdt. Maar na enkele seconden brak ze af. Sorry, ik kan niet verder. Het was een van de drie liederen waar hij het meest van Dat foto, het was zo'n engel van een man. Eigenlijk was het nog een jongen en hij hield zo van het leven. En toen gebeurde dat verschrikkelijke met hem. Onder het ijs, zonder voedsel. Water zal er wel geweest zijn, denk jullie niet? Maar niets te eten. En lezen. ik heb in de oorlog vier dagen in een greppel gelegen zonder eten. Ik was zo gewond dat ik niet overeind kon komen om water te zoeken. Ik verloor steeds het bewustzijn. Toen de doktoren me vonden, zeiden ze dat ik vele keren gestorven was, maar dat ik glimlachte. Lucht is belangrijker dan eten of drinken. Je kunt er zeker van zijn dat de mannen in het schip met zo weinig zuurstof het bewustzijn hebben verloren. Geen lucht. Geen lucht. Oh, oh, oh, oh. oh mino, mino, troost me. Troost me. Oh, Mijn liefste, Agnesa. Mijn mooie, dappere, oh, lieve Agnesa. Neem me niet kwalijk, allemaal. Het eten is klaar. was het zestiende deel van Theophilus Nolv een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon Evelien Goudry, Alette de Nes, Edwin de Vries Rein Edzard, Paul van Gorkum en Arnica Elsendoorn Techniek, Teun Lammes Regie, Marlies Cordia Theophilus Nolv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 Er waren drie restaurants in Newport die beweerden dat ze Italiaans waren. Maar zoals zoveel pizzeria's buiten het eigen land waren de meeste een treurige imitatie van de echte Italiaanse keuken. De beste was nog Da Mama Carlotta op One Mile Corner. Het restaurant lag vlakbij de ommuurde marinebasis waarin de gezinnen woonden van het marinepersoneel. Zes appartementen in één barak. En er waren vele barakken. De mannen waren vaak zes of zeven maanden van huis. En de onbestorven weduwen en kinderen hadden te maken met streng toezicht op doen en laten, kritiek, kribbigheid en eenzaamheid. Wie binnen de muren woonde, was vrij te komen en te gaan naar eigen believen. Maar er werd maar weinig gebruik van gemaakt. Want de bewoners hadden eigen winkels, eigen theaters, clubhuizen, ziekenhuizen, doktoren en tandartsen. Daar mama Carlotta vormde een uitzondering. Het was zo dichtbij dat zelfs dames alleen... ja, altijd met twee of meer natuurlijk, zich er thuis voelden. Ted kwam er weer eens een keer op een avond dat het stamvol was. Hij zat een beetje vervelend alleen aan een tafel voor vier personen... terwijl hij tijdens het eten een boek las, zoals nu eenmaal zijn gewoonte was. Alice en haar vriendin Dilia stonden samen te praten vlak bij de lege stoelen aan Ted's tafeltje. Toen Ted opkeek, zag hij hoe de twee stonden te overwegen... of het vrijpostig zou zijn om hem te vragen... of de twee stoelen bezet waren. Meneer, zijn deze twee stoelen bezet? Oh, nee, nee, helemaal niet, dames. Gaat u toch zitten? De dames gingen zitten en maakten conversatie, zoals dat heet. Het ging over een zekere Dora, die zich aanstelde en een officiële tea party in de soep had laten lopen, die gegeven was voor een echtpaar, dat was overgeplaatst naar Panama, enzovoort, enzovoort. Ze probeert zichzelf populair te maken door de toekomst te voorspellen uit de lijnen van je hand. Weet je wat ze Julia Heckman heeft verteld? Nee, zei Julia, als jij nou paard is oh, oh. Alice, dat niet dat voorzien? Zo waar als ik hier zit. <lacht> dat ik dat weer ontzettend. Oh, die doet alles om erop te vallen. <lacht> ze heeft verteld dat er een gluurder was bij de badkamer. <lacht> Toen heeft ze het raam opengemaakt en een natte spons vol zeven in zijn gezicht gegooid. <lacht> <lacht> in zijn ogenlode benen. <lacht> Alice jokte. <lacht> ze vertelt zelf, dina. Ja. Ze vertelt alles als ze me beroemd wordt. <lacht> Iedereen kent dat <haar> trouwens. <lacht> ja. Ted had nu rustig de tijd hen onopvallend te bestuderen. Dilia was de langste. Donker haar, knap gezichtje, maar met een ontevreden, bijna bittere trek om de mond. Zoiets van dertig jaar oud. Alice was klein, een jaar of 28. Ze had een knap, spits gezichtje. Ze leek op een vogeltje, maar ze had een ongezonde, bleke huidskleur. Een paar... Toffe, blonde, piekenhaar kwamen onder haar hoedje uit. Maar de hele verschijning werd beheerst door een paar donkere, intelligente ogen en een bijna ademloze gretigheid om plezier uit het leven te halen. Ze had twee nadelen. Haar aangeboren intelligentie maakte dat ze steeds geïrriteerd werd door mensen die minder vlug van begrip waren dan zij. Het andere was dat ze geen mooi figuur had. Waarschijnlijk het gevolg van ondervoeding in haar jeugd. Ze had een duidelijk overwicht op haar vriendin... ...ondanks het feit dat ze jonger was. De dames dronken hun glas leeg. Mag ik de dames een glaasje bier aanbieden? Huh? Uh, dat is heel vriendelijk van u. De wetten van het intermenselijk verkeer zijn ijzersterk sterk en onaanvechtbaar. Dat geldt van het Vaticaan tot en met de zandbak van het weeshuis... En groene weduwe worden streng in de gaten gehouden. Er werd dan ook niet geglimlacht. Niemand mocht ook maar even de indruk krijgen dat zij zich amuseerden. Toch ving Ted een dankbare blik op uit de prachtige donkere ogen van Alice. Oh, oh, oh, oh, dames, neem me niet kwaad. Ik heb gemorst. <laughs> ik ben soms zo onhandig, hè. Oh, ja. Er is toch niets op uw japon. Nee, nee, nee alles is goed. Oh, mijn boek is drijfnat. Oh, hier, nee. ik heb een oude sjaal. u die maar om uw boek af te vegen. Oh, Dank u wel. Ik moet hier ook niet zitten lezen. Het is zo slecht voor mijn ogen. Oh ja, mijn vader las ook altijd dag en nacht. Het was vreselijk. Nou, ik uh, berg het boek maar op. Lijkt me ook beter. <laughs> Woont u in Newport? Ja, ja, ja, ja. Zeven jaar geleden lag ik in het militair. Dienst in Fort Adams, oh. maar ik heb nu een klein flatje waar ik alleen woon. Nou ja, eigenlijk niet helemaal alleen hoor, want ik heb een grote hond. Oh. <laughs> ja. een hond. Mijn naam is Ted. Wat enig een hond. Ik ben dol op honden. Nee, wij mogen geen honden houden op de marinebasis. Zouden de dames het leuk vinden om mijn gast te zijn voor de show van 9 uur in de opera? Ik zou u natuurlijk na afloop met een taxi terug kunnen brengen. Het is al veel te laat. Nee, nee. nee dank hoor. Oh. Dan ja, het is toch wel laat zie jij anders, Alice? Huh? Nou, dan uh, gaan we samen weg. En meneer, hier wacht buiten een eentje verder op jou. Hoe haal je het in je hoofd, Tilia? Gedachten zijn vrij. Nou, ga even naar die, je weet wel. <laughs> Neem me niet kwalijk het bijzonder. Ja, nou, ik, uh, ik heb het idee dat je uit het zuiden komt. Lach niet. Wat? Zo dadelijk moet ik je voorstellen aan een paar van de andere meisjes. Ik doe net of je een dokter bent, dus zet je schrap. Wat? Het is beter dat ik zeg dat je een oude vriend van mijn man bent. Ik zeg dat je uit Norfolk, Virginia komt. Hm? Delia kan niet mee, want haar man komt volgende week thuis. Ze durft niet. Zeg <laughs> uit met lachen. Dit is oh. een ernstig gesprek. Hè? Ja, ja, ja. Als Delia en ik weggaan, dan zeg je ons gedag. Vijf minuten later ga jij en ik sta te wachten bij Ollies bakkerij verderop. Oh, dit is gevaarlijk allemaal. Begrijp dat goed. Ja, ja. Als ik je dan gedag zeg, hoe, hoe noem ik je dan? Alice. Oh, en wat is de voornaam van je man? George, natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk, ja. Uh, ik heet Dr. Cole. Delia was weer teruggekomen. De meisjes hadden van tijd tot tijd andere bezoekers gegroet... maar nu kwam het plan in werking. Hé, hey, dag, Barbara. Hallo, Phoebe. Mag ik je voorstellen, dit is Dr. Cole, een oude vriend van George. Hallo, Hallo. Dag, dag, weinig. Ja, weinig, weinig, weinig. Stel je voor zeg, George heeft tegen me gezegd dat als hij in Newport was, dat hij me moest opzoeken. Ja, echt waar? Hé, hey, hallo, dag Annabel. Mag ik je voorstellen naar Dr. Cole? Hij is een vriend van George. Dr. Kool wou dat Delia en ik met hem naar de bioscoop gingen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Het is al veel te laat en zo. Ja, hij kende George al in Norfolk voordat ik hem ontmoette. Ja, George heeft me wel eens van hem verteld, van, van een dokter die hij kende in Norfolk. Uh, was je toen al dokter, Teddy? Uh, nee, ik zat toen in het laatste jaar in Baltimore. Uh, overigens heb ik familie in Norfolk. Oh, maar wat een ja? toeval. Ja, ja. Het ja. is de wereld toch klein. <laughs> nou, jullie zullen wel over vroeger willen praten. Tot genoegen, dokter. Dag, Barbara. Zo. Dat gaat als een lopend vuurtje. Drink je glas leeg, Delia. Ik ga mijn hoed rechtzetten. Alice heeft me verteld dat je man volgende week binnenloopt, Delia. Wat heerlijk voor je, hè? Nou. Hoe lang is hij weg geweest? Zeven maanden. Tjie. Omvindend. Zo mogen we het wel noemen, ja. Wat voor schip zit hier op? Torpedoboten. Hmm. Er zitten meer dan 200 op en ze wonen allemaal hier. Heb je kinderen, Delia? Drie. Ah, voor hen is het natuurlijk ook fantastisch. Nou, dat kennen ze. Ik breng uh, daarom de kinderen met mijn moeder. Oh. Die woont in Fall River. Ik bof nog. Dat begrijp ik niet. Dokter, als die kerels van het schip komen... dan staan wij te wuiven aan de kade. Ze kussen ons en zo... en dan gaan wij naar huis om op ze te wachten... En zij gaan meteen door naar Long Wharf. Oh. Jij ja, zegt dat wel. Ted leerde er weer wat bij. Ulysses keerde huiswaarts in vermomming. Dus geen omhelzingen in een vloed van tranen. Maar deze worden dronken, stom dronken op de Long Wharf. Geen verheven aanblik voor kinderen. Ja. Hereniging vereist meer moed dan afscheid. De hemel had lange periode van scheiding niet ingebouwd in de huwelijkse staat. Heeft Alice kinderen? Alice? Alice en George? Ja? Die twee zijn al vijf jaar getrouwd en kinderen maar. Dat maakte Alice gek. Ja, en, en George? Die roept altijd dat hij God dankt op zijn blote knieën. En dan drinkt hij <lacht> zich een stuk in zijn kraag. <lacht> Wanneer verwacht ze George weer thuis? Hij is thuis. Oh, oh. Hij is een week geleden binnengelopen. gelopen. Drie dagen is hij gewoon thuis. En toen is hij naar mee gegaan om zijn vader te helpen op de boerderij. Mm -hmm. Hij zal wel weer gauw terugkomen. Hij heeft drie weken verlof. Is George een aardige vent? Ja, oh. eh, wat een vraag. George is de beste man. Hij drinkt, ja. Maar wie niet? Mannen drinken nou eenmaal. Dat is mannelijk. Oh, ja, ja. Dus als Alice met je naar de bioscoop gaat... Zorg er dan voor dat ze voor ene weer bij het hek staat. Ja, en wat gebeurt er als ze na ene weer bij het hek staat? Zullen er zullen toch wel eens meer vrouwen zijn die later komen? B bijvoorbeeld als ze hun ouders hebben bezocht. Nou, ze zullen je niet vermoorden als je dat soms bedoelt. Maar ze onthouden het. Hmm. Ik geloof niet dat Alice ooit later thuis is gekomen dan elf uur. Dus misschien zien ze het door de vingers. Is dat wel een boe vragen? Ja, <hij> ik weet niks van de marine. De marine is anders nummer één, als je dat maar weet. Ja. Ja, dat weet ik dan nu. En toen zei Delia iets dat Ted niet goed verstond. Ze keek hem recht in de ogen. En, en ze zei iets. Ik, ik kan je niet verstaan. Er is één ding dat Alice het allerliefste wil. De hele wereld. En jij moet haar dat geven. Oh, maar... Uh, uh, wat dan? Uh, wat, wat is dat dan? Een baby, natuurlijk. Wat? Heeft ze gezegd dat jij mij dat moest vertellen? Ja, natuurlijk niet. Je kent Alice niet. <laughs> is, is Alice met andere mannen uitgegaan hiervoor? <laughs> <laughs> Ted. Ted was zo zenuwachtig... dat hij per ongeluk onder tafel met zijn knie... tegen die van Delia stoten. Oh, je ja, ja, Ze is pas vorige week op het idee gekomen. De avond dat George naar mee ging, zijn Alice en ik naar de bioscoop gegaan. Toen raakten ze in gesprek met de man die naast haar zat. Ze vonden het veel niet leuk. Toen gingen ze weg om wat te eten. Ja, ja. En ze fluisterde dat ik maar niet op haar moest wachten. <lacht> Waarom niet? Nou, ze, ze vertelde dat die man een boot had liggen in de jachthaven. Ja. Ze is met mee meegegaan. Maar ze wou niet mee aan boord. Oh, oh. Ze, ze zei dat Jezus Jezus, tijdens het lopen tegen haar gezegd had... dat de man een dranksmokkelaar was. Een rumrunner. <lacht> ja, dat hij haar vast zou binden, de boot zou starten... en dat ze wekenlang in maar zou zitten. Nou, toen wou ze de looplang natuurlijk niet op. En hij begon haar te trekken om haar aan boord te sleuren. En toen is er haar giel, giel om de kus nou Toen liet het natuurlijk los. Ze heeft de hele weg naar huis Sweer, Zweer je dat dat de waarheid is? Oh, je doet me kniepijn. Oh, sorry. ja Iedereen kijkt naar ons. Zweer Wat? Zweer wat? Dat je de waarheid zegt. God is mijn getuige. En, en Alice weet niet dat ik het weet. God is mijn getuige. <laughs> zeg, zou George denken dat het zijn eigen baby was? Hij zou zo trots zijn als een aap. <laughs> Dit was het zeventiende deel van Theophilus North. Een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde René Frank, Elsje Scherjon, Yvonne van Inge Veen en Teuntje de Klerk. Techniek, Teun Lammes. Regie, Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 18. Het vervolg van de geschiedenis van Alice. We hebben Ted en Delia verleden week achtergelaten in het café vlak bij de marinebasis nadat Delia hem net de verbijsterende mededeling had gedaan dat Ted volgens haar de juiste man was om ervoor te zorgen dat haar hartsvriendin Alice eindelijk het kindje in de armen zou kunnen sluiten waar ze al jaren zo vreselijk naar verlangde. Dat was toch op zijn minst een vreemde uitspraak. Zeker als we in aanmerking nemen dat Alice getrouwd was met George, een ruwe bolster blanke pit die te veel dronk. Alice was weer teruggekomen. Ze had zich wat opgefrist, haar hoedje rechtgezet, een beetje lippensift op en het resultaat was niet mis te verstaan. Haar ogen glansden en er zat elektriciteit in de lucht. Biblia, het is al laat. We moeten er echt vandoor. Het was heel prettig u ontmoeten hebben, dokter Cole. Ik zal George zeggen dat u geweest bent. Dag dames, ik schrijf George wel een brief. O, hij zal het jammer vinden dat hij u is misgelopen. Ted bestelde nog een biertje, stak zijn pijp weer aan en ging lezen. Er kwamen anderen bij hem aan tafel zitten. Na vijf minuten volgde hij de instructies van Alice op en ging weg. Ze stond inderdaad op hem te wachten bij de bakkerswinkel. Ze keek hem niet aan. Ik wil niet naar de bioscoop. Ik weet een rustige bar bij het telegraafkantoor. Daar kunnen we wat praten. Loop maar achter me aan, maar niet vlak op mijn hielen. Alice, mijn flatje is hier vlakbij. Kunnen we daar niet naartoe? Ik heb helemaal niet gezegd dat we naar jouw flat gaan. Hoe kom je erbij? Maar je zei dat je van honden hield. Die bar heet het Anker. We moeten samen naar binnen, want dames mogen er zonder begeleiding niet in. Oh, dit is allemaal heel gevaarlijk. Hé, Alice, kunnen we niet meteen naar mijn fletje? Ik heb nog een beetje whisky. Ik zeg toch, ik weet het nog niet. Kom mee, we gaan hier naar binnen. Alice duwde de deur door en ging helemaal achter in de zaak in een donker hoekje met haar rug tegen de muur zitten. Ze schrompelde in elkaar tot de grootte van een kind van twaalf. Wat zal ik voor je bestellen? Hé, wat stom nou weer. Een rumfloto, natuurlijk. Hé, hey, dames, begrijp nou toch dat ik geen marineman ben. Ik spreek geen marinetaal. En doe alsjeblieft niet zoals Delia. Ik ben niet dom. Ik ben alleen niet op de hoogte. Ik ben nooit in Norfolk of in Panama geweest. Ik heb heel wat interessantere delen van de wereld gezien. Hm. Hoe was Panama? Smorre heet. Anders. Wat deed je in Norfolk? Ik was daar dienster in restaurants. Ik had niet moeten meegaan. Jij hebt de hele tijd tegen me zitten liggen. Jij woont vast in een villa, je hoort bij de rijken. Ik weet precies wat jij van me denkt, dokter Cole. Jij wou dat ik me dokter noemde. Jij wou dat ik zei dat ik een oude vriend van George was. Overigens, ik ben niet rijk. Ik hm. leer kinderen hoe ze moeten tennis spelen en dan verdien je heus zoveel dit mee. <tus> eh, Alice, laten we nou geen ruzie maken. ...vind je een verdomd intelligente vrouw. En erg mooi. Ja, je bent een persoonlijkheid. Kom, we drinken nog een rum floater... ...en dan breng ik je met een taxi terug naar de poort. Vergeet maar wat ik zei over naar mijn flat gaan. Overigens, ik kan zien dat je je ergens zorgen over maakt. Ik zou zeggen, laat die zorgen nou maar achter op de marinebasis. Waar uh, kijk je naar? Als ik naar een man kijk probeer ik uit te kiezen op welke filmster die lijkt. Dat lukt me altijd, maar niet met jou. Jij bent niet bijzonder knap, weet je dat? Oh, ik, ik zeg dat niet om je te kwetsen. Ik zeg het omdat het waar is. Ik weet dat ik niet knap ben. Maar je kan niet zeggen dat ik een vuil gemeensmoel heb. Nee. Op welke filmster lijkt jouw man? Dat zeg ik niet. Hij is een hele knappe man en een hele goede man. Mm, ja. Hij heeft mijn leven gered en ik hou van hem. Ik pof geweldig met hem. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat George je leven heeft gered? Norfolk is een vreselijke stad. Veel erger dan Newport. Ik ben in vijf restaurants ontslagen. Oh, het was zo moeilijk om een betrekking vast te houden. Er stonden de honden klaar voor elk baantje. George begon me dus zo'n beetje in het hof te maken... Hij ging altijd zitten eten aan hetzelfde tafeltje waar ik bediende. En hij liet elke keer 25 cent je achter. De bedrijfsleiders haalden altijd rotstreken uit met de meisjes. En ze zetten je voor schut waar de klanten bij waren. Ik wou niet dat George dat zou zien. Nee, nee. En net toen ik de hoop al had opgegeven, vroeg hij me ten huwelijk. Hij gaf me 25 dollar om wat leuke spulletjes te kopen... Ik heb alles te danken aan George. Ja, tuurlijk ja. Ach, ik wou je niet kwetsen met wat ik daar straks zei. Jij hebt geen vuil smoel. <laughs> Helemaal niet. Ach, ik kan soms dingen zeggen. En ineens was Alice verdwenen. Ze gleed van de bank af waar ze op zaten en dook onder de tafel. Er waren een paar man van de kustwacht binnenkomen lopen, die links en rechts groeten en toen een eindeloos gesprek begonnen met een paar zeelui die aan de baar stonden. Dat voelde hoe ze met spitse nageltjes aan zijn enkel krabbelde. Hij boog zich voorover en duwde nijdig haar hand weg, want hij vond het een hele linker situatie, maar zij giegelde gesmoord. Eindelijk ging de kustwacht weer naar buiten. Ze zijn weg. Oké, okay. dan kom ik weer boven water. <laughs> kende je die lui? Nou en of ik ze kende. Alice, jij kent iedereen. Je moet nou toch echt een besluit nemen. Of ik breng je terug naar de basis of je komt mijn vlek bekijken. Ik hou niet van grote honden. Het was een leugen. Ik heb helemaal geen hond. Maar ik heb wel een leuk cadeautje voor je. Wat dan? Dat zeg ik niet. Waar heb je het vandaan? Atlantic City. Het glans s'nachts als een hele grote glimworm. En als je s'nachts dan eens eenzaam bent, dan zal het je toosten. Is het een plaat van het kinderke Jezus? Nee. Oh, dan, ehm... Eh, uh, uh, is het. Mm -hmm. Een, een armbandhorloge? Nou, ja, zoiets kan ik toch niet betalen? Het is zo groot als een speldenkussen. Het is iets liefs. Ah, het is een van die dingen die maken dat papieren niet kunnen wegvliegen. Ja. Jij draagt geen trouwring. Ik ben ook niet getrouwd. Nooit geweest. Ha. Als ik meega naar de flat... Mm -hmm. ...zal je dan niks proberen? Nou ja, tenzij er iemand aan mijn enkels kriebelt. Ik had er zo genoeg van om op de grond te zitten. Nou, dan had je toch je gebeden op kunnen zeggen. Ja. Kunnen we langs een omweg bij je huis komen? Ja. Ik zal eerst betalen. Kom daar maar achter mee aan. Ja. Kom binnen, Alice. Oh, wat groot. Ze liep rond en inspecteerde alles, terwijl ze korte bewonderende zinnetjes hardop dacht. Ten slotte nam ze de prespapier in haar handen. Als je hem schudde, sneeuwde het op Atlantic City. Mag ik die hebben? Was dat wat je bedoelde? Ja. Maar het glanst niet. Nee, dat kan ook niet als er licht opvalt. Weet je wat? Dan ga je in de badkamer. Doe de deur dicht, sluit je ogen voor twee minuten en doe ze dan open. <lacht> Ted wachtte. Toen kwam ze naar buiten, sprong op zijn schoot en sloeg twee armen om zijn hals. Ik zal me nooit meer eenzaam voelen. Ik zal wat, wat zeg je? Maar op dat ogenblik hoorde ze iets. Ze gleed van zijn schoot en, en begon haar haar glad te strijken. Ze draaide zich om als een volleerd actrice en nam haar hoed. Het is al laat. Het wordt tijd dat ik eens ga. Mag ik het cadeautje werkelijk houden? Pet zat doodstil en keek naar het toneelstukje dat ze voor hem opvoerde. Had hij iets gezegd dat haar beledigd had? Nee. Een, een gebaar? Nee. Een geluid van de straat, een radio van de buren en ineens wist hij het. Het was een godsdienstige meeting met orgelmuziek, die gehouden werd in het gebouw ernaast. Bezwijk niet voor verleiding, uw Jezus is nabij. Het was genoeg om haar van haar voornemen af te brengen. Twijfel overviel haar en de betovering was verbroken. wat doe je nou? Zet je hoed af. Kom nou, doe je jas uit. Ga zitten, laten we nog wat praten. Teddy? Ja? Geloof jij in een hel? Oh, wat bedoel je met hel, Alice? Nou, dat we naar de hel gaan als we slechte dingen doen. Als meisje heb ik veel slechte dingen gedaan. Toen ik in Norfolk was, moest ik slechte dingen doen. Ik had een baby... En nu heb ik hem niet meer O, dat was voordat ik George leerde kennen En ik heb het hem verteld Sinds ik met hem getrouwd ben Heb ik geen slechte dingen meer gedaan Niets Echt waar niet, Telly? Zoals ik al zei George heeft mijn leven gered Heeft George je ooit geslagen, Alice? Moet ik de waarheid zeggen? Mm -hmm. Nou goed Hij wordt vreselijk dronken als hij lang op zee is geweest En dan slaat hij me ja. Maar daarom heb ik nog niet de pest aan Hij heeft er een reden voor. Hij... Hij weet dat hij... Dat hij geen kinderen kan krijgen. Ik heb er wel eens aan gedacht... om een baby van een andere man te krijgen... zonder dat George het weet. Ook al zou het bedrog zijn... toch zou het George erg gelukkig maken. Hij is een goed mens en... als hij nou een gelukkige vader zou zijn, dan... Dan kan het toch niet zo'n grote zonde wezen? Hé? Huh? Niet toch? Ja, soms denk ik wel eens... Ik wil best naar de hel als het George gelukkig maakt. Alice, Alice, Alice. Ik schaam me over je. Waarom? Dat jij, die zo goed weet dat het hart van Jezus de hele wereld omsluit... denkt dat Jezus jou naar de hel stuurt voor een kleine zonde... die George gelukkig zou maken. Hm? Moet je niet schamen over mij, Teddy. Praat een beetje met me. Huh? Toen ik van huis wegliep, schreef mijn vader dat hij me niet eerder terug wou zien dan wanneer ik een trouwring aan mijn vinger had. Maar toen ik schreef dat ik getrouwd was, veranderde hij niet van mening. Hij zei dat hij nooit een hoer wou zien in zijn huis. Oh, Alice. En Ted praatte met haar. Hij bracht haar woorden van Jezus in herinnering. En misschien verzon hij er ook wel een paar bij. Nou, nu zeg ik niks meer. Ik wil je wat laten zien. Mm -hmm. Kijk, een medaillon. Dat keek naar de foto die erin zat. Hij was van een paar jaar geleden. Een zeeman van een jaar of achttien keek lachend in de lens, een arm om Alice heen geslagen. Het kon een wervingsreclame zijn van de marine... Zorg dat je erbij komt. Ik wil een baby. Voor George. Lieve Alice. Ik weet jouw achternaam niet. En jij weet de mijne niet. We moeten elkaar nooit weer ontmoeten. Het zou niet goed zijn. Nee. Maar je kunt rustig naar de mama Carlotte gaan hoor. Ik zal nooit meer komen. Ik beloof het je. Twee uur later stonden ze weer op het plein. Ze gluurde om de hoek alsof ze een bank beroofd hadden. De film is uit. Ja, kom, ik breng je naar de taxi. Hier, heb je het gehad? Ja, dat is goed. Ik zal s'nachts nooit meer eenzaam zijn. Zo is het toch. Penelope had immers al die twintig jaar dilemagus bij zich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 Ted vond bij zijn post het verzoek om een zekere mevrouw Jens Skiel op te bellen. Goedemiddag meneer Norris, wat prettig dat, dat u belt. Een paar vrienden hebben me verteld dat u leest met studenten en volwassenen. Ik vraag me af of u tijd hebt om Frans te lezen met mijn dochter Elsbeth en mijn zoon Arthur. Alfred is een heel lief en intelligent meisje van 17 jaar. We hebben haar van school moeten nemen, omdat ze leidt aan migraine. Ze mist haar school, en vooral haar Franse literatuurlessen. Mijn kinderen zijn altijd weer op school geweest in Normandië en in Geneve. Uh, ze spreken vloeiend Frans, ook het lezen gaat uitstekend. Nu, uh, ze zijn dol op de fabels van La Fontaine en ze willen ze allemaal met u lezen. Ja, we hebben er verschillende exemplaren van. Van 11 tot 12.30 uur 30 op maandag, woensdag en vrijdag. Ja, heel goed. Zal ik u laten ophalen met de auto? Oh, u komt liever op de fiets. We wonen in de hertenkamp. Weet u waar dat is? Goed. Kan u de kinderen zeggen dat u morgen al komt? Dank u wel. Meneer North. Iedereen kende de hertenkamp. De vader van de huidige meneer Skiel was oorspronkelijk een deen die in de internationale scheepvaart had gezeten. Hij had die hertenkamp laten aanleggen als herinnering aan het befaamde park in Kopenhagen. Dat was vaak van zijn fietsje gestapt om door de spijlen van het hoge hek te kijken naar het enorme grasveld dat ophield bij een lage klip die aan zee grensde. Onder de prachtige bomen kon Ted een glimp opvangen van herten, konijnen en pauwen. Toch was het duidelijk artificieel. Bij zijn aankomst werd Ted in de hal ontvangen door mevrouw Skiel. Gekleed in grijze zijde, met grijze parels om haar hals en in de oren. Ze zag er heel gedistingeerd en charmant uit. Maar Ted voelde ook een dodelijke bezorgdheid die ze echter volkomen onder controle hield. Mijn dochter zit op de veranda. Gaat u zich maar voorstellen, dat zal ze prettig vinden. Meneer Noors, als u ziet dat ze te moe wordt, wilt u de les dan bekorten? Arthur zal u daarbij wel helpen. Zo moeder, zo dochter. Hoewel de bezorgdheid minder was. Daarvoor kwam in de plaats bij Elsbet een doorschijnende bleekheid. Dat sprak haar aan. ...in het Frans. Meneer Noor, vindt u goed dat we lezen in het Frans? Het spreken maakt me erg moe. Kijk, daar komt mijn broer. Ted draaide zich om... ...en zag een jongen in de verte over de klip klauteren. Hij had hem vaak gezien op de tennisbanen. Een levendige, typisch Amerikaanse jongen met sproeten. Zijn bijnaam was Galloper... ...omdat hij heel vlug sprak... ...en liever rende dan rustig te lopen... Hé, hey, Galloper. We kennen elkaar. Ja, sir. Heet je thuis ook Galloper? Ja, sir. Elspeth noemen me zo. Prima naam, zeg. Mag ik je ook zo noemen? Ja, sir. Hou jij ook van de fabels? Wij zijn alle twee erg geïnteresseerd in dieren. Ik vind het heel prettig om La Fontaine met je te lezen, Elspeth. Het is voor mij lang geleden dat ik dat deed. Maar ik zou graag eerst wat rond willen kijken... om te wennen aan deze prachtige omgeving... en de vrienden die ik overal zie. Zou het je erg moe maken om een stukje te lopen... Ze liepen gedrieën op het grasveld. De herten keken toe en kwamen langzaam dichterbij. Moeten we niet wat uh, koekjes of zo bij ons hebben? De oppassen voedt het een paar keer per dag. Ze verwachten niets van ons en het is ook beter. Uh -huh. Het is het beste om niet onze hand uit te steken voordat ze ons hebben aangeraakt. Al gauw hadden ze herten naast, voor, achter en tussen hen in. Ze wandelden in optocht verder. Zelfs de hertenkalfjes, die in de schaduw van de boom op de grond lagen, stonden wankelend op en voegden zich bij de processie. De oudere herten begonnen hen te beroeren en, en botsten zelfs zachtjes tegen hen aan. Ze vinden het heerlijk als je tegen hen praat. Ik geloof dat ze het meeste leven via hun ogen, oren en snoeten. De herten gaan straks bij ons weg. Ze worden doodmoe van menselijk gezelschap. Hier, ziet u wel? Daar gaan ze al. Ja, hoe is het mogelijk? Het is vreselijk om hun doodsangst te zien... als het zomers vuurwerk is. Hij ja, heeft natuurlijk nog nooit iemand op ze geschoten... maar toch hebben ze een soort herinnering in hun bloed van jagers. Zou dat kunnen? Het is te vroeg om de konijntjes te zien spelen. Dan doen ze meestal in het Ik Zeg, Elspeth... Waarom duwen de herten zo tegen ons aan? Ik denk, zullen we weer terug naar de veranda gaan? Ik denk dat ze graag dicht bij elkaar zijn. En in dat warme kuddegevoel worden wij dan ook betrokken. Heb je ooit herten gezien in hun natuurlijke staat? Oh ja. Mijn tante Benedicta heeft een kamp in de Adirondacks, In de bergen dus. Ze vraagt ons altijd om zomers te komen... Dan kun je hechten zien en vossen en zelfs beren. Er zijn helemaal geen hekken. Ze zijn vrij. En zo mooi. Ga jij deze zomer naartoe? Nee. Nee, vader heeft niet graag dat we daarheen gaan. En bovendien... ...ik ben niet helemaal in orde. De moeilijkheid is nu eenmaal... ...dat je aan zoveel dingen tegelijk moet denken. En dat maakt me zo moe. De fabels van La Fontaine die op de brede rieten armleuning lagen... vielen per ongeluk of expres op de grond. Ted en Elspeth bogen zich tegelijkertijd voor over... om het boek op te rapen... en hun handen beroerden elkaar. Haar adem stokte even en ze sloot haar ogen. Kellepen zegt dat uw leerlingen op de tennisbaan beweren... dat u magnetische handen hebt. Ach, dat is natuurlijk onzin... Het heeft niets te betekenen. Het praatje van Ted's magnetische handen was in de wereld gekomen doordat hij Ada Nikkels, die lelijk gevallen was op de tennisbaan, weer bij bewustzijn had gebracht door zijn handen op haar hoofd te leggen. Jonge mensen hebben een levendige fantasie en koesteren graag bewondering voor een volwassene die met hen speelt en hen iets leert. Toch wimpelde Ted dit sprookje om zijn persoon altijd een beetje wrevelig af. En nu dook dit verhaal op in de hertenkamp. in het bijzijn van dit merkwaardige zieke meisje en die intelligente jongen. Toen Ted voor de derde les arriveerde ten huize van de familie Skiel, stond Galloper bij de voordeur op hem te wachten. Sir, Elspeth heeft een migraineaanval. Ze kan niet beneden komen. Oh, eh. Um... Zullen wij dan samen gaan lezen, Galloper? Als, als Elspeth niet in de orde is, dan kan ik mijn hoofd nergens bijhouden. Ik maak me dan erg ongerust, sir. Uh, ja, nou, uh, zou je het dan prettig vinden om mij het strand te laten zien? Oh ja, sir. Elspeth zou het ook leuk vinden als het wist, sir. Maar dan moeten we wel een kleine omweg maken. Vader is thuis en die vindt mijn belangstelling voor het strand helemaal niet goed. Hij, hij wil dat ik in zaken ga. Ik bedoel, zijn scheepvaartzaken. Hier langs, sir. Zit jij op een militaire school, Galloper? Nee, sir. Nou, waarom zeg je dan altijd sir tegen me? Mijn vader wil dat ik het tegen hem zeg. Zijn vader was een graaf in Denemarken. Hij niet, want hij is Amerikaan. Maar hij vindt het wel prettig als belangrijke mensen graaf tegen hem zeggen. Hij wil dat Elspeth en ik zijn zoals zijn vader en moeder. Oh ja, ik snap het. Jullie moeten je dus heel erg hoogwelgeboren geboren gedragen. Ja, nou. <laughs> Heb jij ook wel eens hoofdpijn? Nee. Nee? Sorry dat ik je zoveel vraag hoor. Straks ga jij me alles vertellen over het strand. Is jouw tante Benedicta ook zo'n echte gravin? Oh, wel nee, we mogen alles van me. Gaat u mee? Ted luisterde naar Caliper en genoot. Toen ze terugliepen over het grasveld, kwamen de herten weer. Ze stoten tegen Ted aan en schoven hem zelfs zachtjes opzij. Dat doen ze alleen bij u en bij Elfdes. Ze weten dat u magnetische handen hebt. Caliper, <laughs> scheid dan er toch mee uit. U bent toch een man van de wetenschap, jongen. Maar toch kent de natuur vele geheimen. Dat vindt u toch ook? Ze zeggen dat Elspeth al gauw naar Boston moet voor een operatie. Ja, jongen. De natuur kent vele geheimen. Bedankt dat je me daaraan herinnert. En weet je wat? Je zult er een beleven. Jouw zuster wordt weer helemaal beter. Let op mijn woorden. Jouw zuster heeft helemaal geen last van haar ogen of haar hoofd. was de les daarop veel beter. Maar de kinderen waren wat onrustig en ongeconcentreerd. Ze hadden hun hoofd duidelijk bij andere dingen. Meneer Noor, we zijn eigenlijk niet helemaal eerlijk tegen u geweest. Calepa heeft moeder overgehaald om u te vragen La Fontaine met ons te lezen, omdat hij wilde dat ik u zou ontmoeten. We wilden allebei zo graag met u praten. En... En hij wil dat u uw handen op mijn hoofd legt. Hij heeft verteld van Edda Nichols. Ik heb steeds zo'n pijn. Wilt u uw handen niet op mijn voorhoofd leggen? Elspeth, het heeft geen pas dat ik mijn handen op je hoofd leg... zonder de toestemming van jouw verpleegster. Ik ga het moeder wel vragen. Elspeth, op welke school ben je geweest? Op een peperdure finishing school. Iets vreselijks. Komt u wel eens dat u in een gevangenis zit? Een nachtmerrie? Oh ja, het is het ergste dat me kan gebeuren. Ik heb het soms. Volgend jaar wil mijn vader dat ik debutante ben. Dan word ik gepresenteerd in de uitgaande wereld. Ik vergaal van de hoofdpijn als ik eraan denk. vader wil dat ik me... Gravin Skirn. Elspeth, ik ben niet van plan om te wachten op je moeders toestemming... Ik ga mijn hand op voor je voorhoofd leggen. Moeder, zegt dat u uw handen een paar minuten op Elspeth's voorhoofd mag leggen. Kijk naar buiten, Elspeth. En hou je ogen open. Galloper, wil jij je handen rechts op het voorhoofd van je zuster leggen? Ja. Dan doe ik het links. Elspeth, kijk naar die wolk. Probeer te voelen dat de aarde langzaam onder ons doordraait. Ik pak uw polsen. Ik word zo slaperig. Is dit doodgaan? Ga ik niet dood? Nee, Elspeth. Je voelt de aarde draaien. Zeg maar het eerste dat er nu in je hoofd opkomt. Geef me je rechterhand. Zeg het maar. Elspeth, zeg het maar. Oh, mijn professor. Laten we weggaan, wij drieën. We kunnen vluchten. En niemand hoeft het te weten. Als ze me naar Boston brengen, dan zullen ze me vermoorden. Je gaat naar Boston, maar de operatie wordt uitgesteld. De hoofdpijn zal langzaam ja. verdwijnen. Je gaat de rest van de zomer naar tante Benedicta. Zeg in het Frans. Ja, meneer. Denk aan de wolken, de oceaan. En de bomen, ze luisteren mee. Oui, monsieur le professeur. Oui, monsieur le professeur. En zo bleven ze een volle minuut staan. En een minuut is dan heel lang. Dat voelde hoe een overweldigende zwakte bezit van hem nam. Hij liep duizelig naar buiten... strompelde de stoep af... pakte zijn fietsje... viel er twee keer af op weg naar huis... En sliep die nacht als een blok. Dit was het negentiende deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder in de bewerking en vertaling van Josephine Soer. U hoorde Elsje Scherjon, René Frank, Georgette Rejewski, Angelique de Boer en Marcel Maas. Fermiek Henk Brouwer en Cor de Groot, regie Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, dat hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 20, het vervolg van de geschiedenis van Dertekamp. De Ted was duizelig van de inspanning naar huis gereden, nadat hij de 17-jarige Elspeth Skiel had gemagnetiseerd, in de hoop het meisje van haar migraine af te helpen. Hij had al opgemerkt dat haar vader haar in een richting dwong waartegen ze zich wanhopig verzette. De vader gaf haar een society-opvoeding en eiste dat zij zich als debutante weer Gravin Skiel zou noemen, net als het voorgeslacht van de van origine Deens adellijke familie. Galloper, het broertje dat zijn zusje hielp waar hij maar kon vertelde Ted dat Elspeth de volgende week naar een ziekenhuis in Boston moest voor een hersenoperatie en dat ze bang was het niet te overleven. Elspeth voelde zich als een gekooid dier en Ted had besloten haar te helpen, ondanks de tegenwerking die hij stellig van de vader hierbij zou ondervinden. Op dit moment, een week na het magnetiseren van Elspeth, belt Ted aan om de kinderen weer Franse les te geven. De butler deelde hem mee dat mevrouw Skiel hem wilde spreken. En Ted wachtte haar komst af in de serre. Dag meneer North. Gaat u zitten. Dank u wel mevrouw Skiel. Meneer North, Elspeth is erg ziek. Ze is onder behandeling van dokter Bosco. Al maandenlang. Er zijn foto's van haar hoofd genomen en dokter Bosco wil haar opereren. Hij vreest dat ze een tumor in de hersenen heeft. Toch zijn er bepaalde aspecten aan deze ziekte die hem nog niet helemaal duidelijk zijn. Gaat u door, mevrouw? Elspeth verzet zich met hand en tand tegen deze opname. Mm -hmm. Ik praat nu met u als een dood ongeruste moeder. Begrijpt u dat? Ja, ja, ja zeker, mevrouw Skiel. Ze zegt nu dat ze bereid is zich te laten opnemen als de operatie twee weken wordt uitgesteld. Als, als ik van u de belofte kan krijgen dat u haar twee keer op komt zoeken. Och, daar ben ik graag toe bereid, mits de dokter het goed vindt. Oh, dank u. Ja, daar kan ik voor zorgen. Ja, daar, daar moet ik voor zorgen. U krijgt een auto met chauffeur tot uw beschikking voor alle tweede dagen, heen en terug. Dat is niet nodig, mevrouw Skiel. Ik kom er alleen wel. Maar wilt u mij de bezoekuren opgeven? Mevrouw Skiel, heeft Elspeth de afgelopen week nog last gehad van migraine? Ze was de hele week stukken beter. Ze sliep heerlijk. En ze kreeg ook weer trek. Maar zondagavond is de pijn weer teruggekomen. Het was ellendig om te zien. Ik had u graag gebeld zondag. Maar de verpleegster en de huisarts en haar vader waren erbij. En zij denken dat het allemaal uw schuld is. Oh, oh, oh. Ja, heel onredelijk natuurlijk. Want ze had die aanvallen lang voor ze u kende. Enfin... Elspeth wordt donderdag opgenomen, ook als de operatie wordt uitgesteld. Ze slaapt nu gelukkig, dus er is geen Franse les. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Nee, natuurlijk niet. Zegt u, miss Elspeth, dat ik woensdag bij haar kom. En ik zal u wat telefoonnummers geven, mevrouw Skiel, zodat u me altijd kunt bereiken, dag en nacht. U moet me echt bellen als er wat is en u denkt me nodig te hebben. Dank u. Mary, wil je zo goed zijn om naar de bibliotheek te gaan... Deze nonsens heeft nu wel lang genoeg geduurd. Dit is het laatste bezoek van de Franse leraar in dit huis. Wil de Franse leraar zo goed zijn om me per ommegaande de rekening te sturen... Uh, Goedemorgen, sir. Dank u. Goedemiddag, mevrouw Skiel. En mijn hartelijke groeten aan de kinderen. Noord hier... Meneer Noors, Elspeth is totaal over haar zenuwen. Ze wil u zien. Haar vader vindt het goed. Vergeef me dit late uur. Mevrouw Skiel, ik kom. Ik pak mijn fiets. Ted fietste door de nacht en vond een helverlicht huis met angstige bedienden, een boze medicus en een heer des huizes wit van drift. Elspeth zat rechtop in bed met ogen die vuurschoten. Er was waarschijnlijk een fikse ruzie geweest met haar vader en de dokter. De verpleegster was in geen velden of wegen te zien. Bonsoir, chère mademoiselle. Bonsoir, monsieur le professeur. Ik wil dat Galloper hierbij is. Hier ben ik, sir. Galloper, zet de deur naar de hal wijd open. Ja. Heb je pijn, Elspeth? Ja, maar niet erg. Ik wil hun pinnen niet slikken. Elspeth, toen ik hierheen fietste, was er niemand op straat. Het was net een maanlandschap, heel mooi. Ik verheugde me, omdat ik naar jou toe ging. Ik was een beetje exalté en ik zong een oud lied, dat je zeker ook wel kent. Muren van steen maken geen kerken, nog ijzeren staven een kooi. Dat lied is 300 jaar oud. Er is niets nieuws onder de zon. Het was zo duidelijk. De natuur is één. Alle levende wezens zijn nauw met elkaar verbonden... Daar horen de vissen van Galloper en de herten... en iedereen hier in de kamer bij. Ook jij, Galloper en ik. Je gaat naar Boston. De operatie zal steeds weer worden uitgesteld. Ik kom je niet alleen opzoeken, ik ga ook naar dokter Bosco. Kent hij de hertenkamp? Ja, hij is hier geweest. Ik zal hem vertellen dat je altijd net als de herten hier bent geweest... maar dat je nu buiten het hek wilt. Je hoofdpijn... ...is jouw protest tegen de ijzeren spijler waar je tussen zit. Ik zal dokter Bosco zeggen dat hij je naar tante Benedicta moet sturen... ...in de Adurandex, waar de hechten niet weten wat een kooi is. Kunt hij dat? Oh ja. Komt hij daar dan ook bij me? Ik zal het proberen, maar een man van dertig kent vele kooien. Maar ik kom naar Boston en ik zal je vaak schrijven. Zo, nu heb ik nog één minuut over. Ik ga een hand op je voorhoofd leggen... En daarna zul je heerlijk slapen. Een minuut kan heel lang duren. Het was doodstil in de kamer. Ted maakte er een indrukwekkende voorstelling van. Toen verliet hij, minzaam knikkend naar links en rechts, het pand. Het was zo geregeld dat Ted vrijdagmiddag om vier uur in het ziekenhuis zou zijn. Hij schreef dokter Bosco een brief... ...waarin hij om een onderhoud van vijf minuten vroeg... ...om met hem te praten over zijn patiënten Miss Elspeth Skiel, ...nog op dezelfde dag. Dokter Bosco ontving hem met professionele onpersoonlijkheid. Wat voor werk doet u, meneer Nol? Ik ben leraar Engels, Frans, Duits en Latijn. En ik ben de tenniscoach van de kinderen in het Newport Casino. Ik wil u niet van uw tijd behoeven, dokter. Miss Skiel?" ...heeft mij gezegd dat ze bang is om te gaan slapen... ...omdat ze dan nachtmerries krijgt, dat ze opgesloten zit. Ze sterft aan een culturele claustrofobie. Wat zegt u? Mm -hmm. Het is een bijzonder meisje met een heldere, avontuurlijke geest. Overal stoot ze op de taboes en de veto's van het chique milieu waarin ze zit. Haar vader is de cipier. Dokter, mag ik iets zeggen? Jawel. Maar maak het niet te lang. Elsbeth Skiel heeft een tante Benedicta, de vroegere gravin Skiel uit Denemarken. Ze bezit een mooi gebied in de Adirondacks, waar de herten in het wild rondlopen... en zelfs de vossen en de beren komen en gaan naar eigen believen. En waar zelfs een meisje van 17 jaar nooit iets gemeens te horen zou krijgen... dat het leven schat of afbreekt. Hmm. Oh, god machtig. Goedemiddag, dokter. Enkele minuten later werd Ted naar de kamer van Elspeth gebracht... Ze zat in een stoel bij het raam dat uitkeek over de Charles River. Haar moeder en Caliper waren bij haar. De begroeting was allerhartelijkst. Moeder, vertel meneer North het goede nieuws. Meneer North, het komt helemaal niet tot een operatie. Dr. Bosco heeft haar gisteren onderzocht. En hij vindt dat haar gezondheidstoestand, waarover we zo ongerust waren, uit zichzelf verbeterd is. Wat een fantastisch nieuws. Wanneer gaat u terug naar Newport? We gaan niet terug naar Newport. Ik vertelde van het kamp in de Adelandex van mijn schoonzuster. En hij zei, dat is precies wat ze nodig heeft. Dokter Bosco zal zo hier zijn. Hij wil graag dat Mr. North ook aanwezig is bij dat gesprek. Mevrouw Skiel. Ik heb nagedacht over het ziektegeval van uw dochter. Ja, dokter. Het lijkt me heel goed voor haar als ze meer rust en verandering van omgeving krijgt dan alleen maar deze zomer in de deks. Ik adviseer haar acht à tien maanden Europa. Maar in de bergen zo mogelijk. Hebt u vrienden of familie in de Zwitserse Alpen of in Tirol? Dokter, ik zou haar op een uitstekende kostschool kunnen doen, die wij kennen in Aurosa. Zou je dat leuk vinden, Aspet? Oh ja, moeder. Maar jullie moeten me wel schrijven. Meneer Nol. Ja, mm -hmm. maar natuurlijk doen we dat, liever. En Arthur, stuur ik met kerstmis naar je toe. Dan zijn jullie samen in de vakantie. Dokter Bosco, wilt u zo goed zijn, meneer Skiel, te schrijven... dat u dit uitdrukkelijk adviseert? Dat zal ik doen. Mevrouw Skiel, die man hier verdient een medaille of zoiets. Hij vroeg me voor vijf minuten te spreken. Hij had de zaak binnen de drie minuten uit de doeken gedaan... Dat is in mijn praktijk nog nooit gebeurd. Kom, ik ga... Komt u mee, meneer Noos? Jazeker, dokter. Toch is het merkwaardig dat u het nodig vond om met me te praten. Wat verwachtte u daar eigenlijk van? Ach, ik wilde u op de hoogte brengen van een van de redenen van haar migraine. Een reden die niemand van de familie u kon zeggen. En een goed geneesheer wil alle aspecten kennen, dacht ik. <laughs> Ondertussen heb ik gehoord dat u al had geadviseerd om haar weg te halen uit haar ouderlijk huis. Zodat mijn bezoek aan u feitelijk overbodig was. Nee, toch niet. U hebt mij de ogen geopend voor de rol die de vader speelt bij haar depressieve toestand. In mijn vak gebeurt het wel meer dat we de emotionele kant over het hoofd zien als we met het probleem te maken krijgen. Blijkbaar is dat nu net precies wat u interesseert. Ach. U bent toch een genezer? Ach, wel, nee, dokter. Dat heb ik toch nooit beweerd. Een paar kinderen hebben geleuterd over mijn magnetische handen. Ik vind dat verdomd vervelend. Ik heb er niets mee te maken. Hè? Laten we het over wat anders hebben, dokter. Ik werk alleen met mijn gezond verstand. Gezond verstand? Ja, dokter. Ik ben een oplichter, een charlatan. Maar als je iemand onder je ogen ziet verkommeren, wat doe je dan? Je doet wat je kunt. Ja, toch? Maar wat doet u dan? Hebt u haar gehypnotiseerd? Ik weet niet wat dat is. Ik heb zacht en zussen tegen haar gepraat. En ik heb mijn hand op haar voorhoofd gelegd. Meer niet. Mm -hmm. Interessant. Ik maak jou mijn secretaris. <laughs> Jij gaat voor mij werken. Jij moet mee op zaalvisite. Ik zal alle patiënten vertellen dat ik het volste vertrouwen in je heb. Jij bezoekt ze dan regelmatig en je brengt mij rapport uit over... Dokter. Uh, hou je mond. Over hun achtergronden, familieomstandigheden, je moet dan... Dokter! Wat nou? <laughs> ik kan dat niet aannemen. Ik wil in het najaar naar Europa. Maar ik dank u voor uw verierend aanbod. Dat is dan jammer. Toen de zomer ten einde liep ontmoette Ted Galloper op de tennisbaan. Ze schudden elkaar plechtig de hand, zoals altijd. Heb je even tijd om te gaan zitten, Galloper? Ja, meneer Noord. Hoe gaat het met de familie? Oh, die maken het allemaal heel goed. En wanneer gaat je moeder met elsput naar Europa? Overmorgen. Ah, zeg dat ik een goede reis wens. Ja, dat zal ik zeker doen. Je zegt niet meer ''sir'' naar elke zin, hè? Ja, ik heb vader gezegd dat Amerikaanse jongens pap of papa zeggen tegen hun vader. Heel goed, hij zal er wel aan wennen. Weet je al wat je laten worden, Wil? Ja, ik word arts. Meneer North, denkt u dat dokter Bosco nog college zal geven als ik medicijnen ga studeren? Maar waarom niet? Hij is nog helemaal niet oud. En jij bent een pientere jongen. Je slaat vast wel een jaar over. Ik ken een jongen van Harvard die met 19 jaar afgestudeerd was. Zo, Galloper? Ik moet er vandoor.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 Angelique de Boer, Johan Sirach en Frans Kokshorn. Techniek Henk Brouwer en Cor de Groot, regie Molliscordia.